Van 8 uur. Jeroen van Kam met het NOS Er Zijn vandaag evenementen afgelast vanwege het verwachte slechte weer. Het Rotterdamse zomercarnaval is voor het eerst in het 31 jaar bestaan afgelast. De organisatie durft het in verband met de voorspellingen niet aan om het evenement te laten doorgaan. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft 30 vluchten geschrapt vanwege de zware windstoten die vanmiddag worden verwacht. Tijdens de storm mogen er minder vluchten vertrekken en dat zou voor veel vertragingen zorgen. Met het annuleren van de vluchten wil KLM dat voorkomen. Het gaat alleen om vluchten naar Europese bestemmingen. Turkije heeft opnieuw doelen van de islamitische staten in Syrië gebombardeerd. Dit keer zijn Turkse F-16's dieper het land ingevlogen. Bij de aanvallen in de nacht van donderdag op vrijdag... werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zijn ook doelen van de Koerdische beweging PKK... in Noord-Irak onder vuur genomen. De F-16's zouden vijf gerichte aanvallen hebben uitgevoerd... op onder meer trainingskampen en schuilplaatsen van PKK-strijders.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 De Vierdaagse Feesten in Nijmegen hebben in zeven dagen tijd ruim anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Volgens de organisatie is dat een record. De Vierdaagse Feesten worden elk jaar gehouden rond de wandelvierdaagse. Een week lang is de binnenstad van Nijmegen gevuld met podia, terrassen en eetkaampjes. Er waren dit jaar optredens van onder meer Lee Towers, Feest DJ Ruud en Frank Boeien. Het weer. Vanochtend wisselen zon, wolken en bij elkaar af. Het wordt eerst nog 20 graden. Aan het eind van de ochtend, begin van de middag, gaat het regenen en flink waaien. Aan de kust tot windkracht 9. Het koelt dan af naar 14 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort leeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. z Dit is de Zomer van ZFM. Met nu. Toe leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, de, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Het is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Het is echt fantastisch gewoon. Ja. Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaand. Even na acht uur met je uit een regenachtig. Zandvoort met gevaar voor eigen leven ben ik deze kant op gekomen. Ja, dat was Ik ben Geadviseerd om thuis te blijven, want het gaat heel hard waaien. Ach, ook dan... de aanlader, de, de, de, de, de aanhanger heb ik thuis gelaten. De caravan heb ik in de garage gezet. Het kan allemaal over het erf stuk waaien. Dus oh, ik heb het allemaal ja. opgeruimd ja, ja. Nou, ik, heb daarom ko ik kom ook net pas binnen zetten, want ik denk ik moet even alles uh, stormvast zetten hoor. Ja, ja, je bent normaal altijd een half uur van tevoren ja. altijd. Je komt tijdens mijn aankondiging gewoon altijd binnen <laughs> dus nu is het helemaal anders natuurlijk. Ik ben, uh, ik ben vroeger, dan anders lijkt wel. Uh, nee, dat niet. De tien seconden. De tien seconden eerder, ja. Heer, ja, maar, ja, ja. Je, je, je. maar. dat maakt allemaal niet uit. We zijn we er gewoon allemaal we weer. We zijn er. Nou ja, niet nou. allemaal. Het is natuurlijk wel wie van de drie is er niet. Nou, Marcus komt wel even later binnen. Ja, die moet toch ook wel ver komen en die is misschien, is al van de motor afgewaaid? Nou, ik hoop het niet eigenlijk. Ik nee, moet nee, top, even eh. vragen hoe het met hem gaat zo. Nou goed, afgelopen week groot nieuws natuurlijk. Want ja, de, de Nijmegse Vierdaagse is afgesloten. Heel veel emotioneel... Dat uh, is groot nieuws. Ik, ik hoorde echt een klap en toen was hij afgesloten. Afgesloten. Ja, het was echt met heel veel pijn in, in de hart. Ik zag uh, gisteren nog het nieuws. Uh, van een man die zijn vrouw ophaalde. En die vrouw was helemaal emotioneel. Die man stond er dus achter. Ja, ja, ja. Hij zegt: ja, Ik krijg al pijn in de knieën dat ik hier gewoon sta. Maar zij heeft hem gewoon helemaal gelopen. Ja, ze was, ja die heeft ik gezien, die <laughs> ja. mevrouw. Oh, ze was wel emotioneel. Mijn uh, schoonzus hebben hem ook ooit was gelopen. En je uh, wordt wel overvallen door emotie, zeggen ze. Ja, het is echt heel gênant. Goedkope emotie. Dat je daarmee denkt. Maar overal al die mensen die je aanjuichen. Dat je aan. Uh, aansporen Kom op die laatste meters pak ze. Hè? En dan denk <laughs> je: dan... Pak ze. En er zijn geloof ik, maar vier mensen die. Uh, waren niet op tijd. Ja, maar die hebben toch wel de voldoening. Ja. Dat ze hebben we wel gehaald. Ja. Misschien dat iemand ze dan een kruisje op zijn voorhoofd kreeg. Dat kreeg ik vroeger altijd uh, als ik ging slapen. Van mijn moeder. Kusje... Kruisje op het voorhoofd? Ja, kusje, oh, ik... kruisje, tikkie toe. Dat ik, was dat eigenlijk. Ik ken ook een man die een kruisje op zijn voorhoofd heeft. Met, dat was een ander soort kruisje. Ja. Charles mensen. Ja. Een kruisje op het ja, nee, voorhoofd. Nee, maar dit was dan een kruisje Zou van zijn van de kerk. Zouden zijn maar. ouders daar ook achter hebben gezeten die ook, uh, zeg maar... Uh, ook voor het slapen gaan een kruisje hebben gedekt. Ja, ah, een, een, een verkeerd kruisje. Een verkeerd kruisje. Nou, Goed. Nou. Goed. Het laatste moment komt hij ook nog even binnen. Goedemorgen, de jeugdafdeling. Ja, ja, die had het weer zwaar vannacht. Zware nacht gehad. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik moest uh, nog even mijn surfboard op het dak uh, binden. Hey, ja. Ja, wat... ja want het gaat stormen, hè? Want gaat, oh, je gaat met die storm ga jij surfen. Ik, uh, ik duik zo het water in, ja. Oh, my God. Oh, je bent echt een Patrick Sweezy in uh, Point Break. Misschien ja. kunnen we nog wat samenvatting krijgen voor je ja, in dat, Memorium. Het, ja, ik, iedereen, ik hoor iedereen ja, Het wordt slecht weer en zo. Ik, slecht weer. Prachtig weer, joh. Prachtig weer. Nu moet je het, heb je ook met de, de caravan op de, de, de, de strandcamping gestaan? Daar stonden ook heel veel surfers. Hier in Zandvoort, las ik. Nee. En dat, die zijn nu allemaal weg? Nee, die, die zijn weg. om weg te gaan? Nee. Ja, tuurlijk. <laughs> die het allemaal allemaal zee? Sorry? Die, die caravans zijn gevaarlijk met dit weer. Ja, dat, uh, ja ik heb ze sowieso. allemaal opgeborgen. Dus ook caravans afgeschaften. Oh, Ach, sleurhutten. En pas alleen zag ik weer een foto, echt die eentje... die helemaal verspreid over twee snelwegen uitgewaaid was. Dan denk ik, jezus, het zou je spullen zijn gewoon. Het is echt te gênant voor woorden. Nou, Marcus staat hier wel. Wil jij gaan surfen? Aan zee zouden er windstoten kunnen voorkomen... tot 110 kilometer per ja, uur. Ja, windkrachtje 10. Met weet plaatselijk ook. nog zwaarder. En dan ga jij de zee op met een die? plankje. Ja, dan. dat heb ik vaker gedaan. Ik weet Ach, niet hoor. Weet ik ga me helemaal ongerust maken. <laughs> ik weet niet of het heel slim is, maar goed, je moet het zelf weten op de radio. Dus we zeggen, hele vrouw, kan zie de koeks. En het grappige is, ze spelen morgen in Lichtenvoorde en er zijn nog kaarten voor te krijgen, dus ik zal zeggen. En vandaag trouwens in Duitsland, alleen morgen dus in Nederland. Dit is even de laatste single, ze heet Around Town. Dit jaar bestaan ze tien jaar, de Koeks. Hele mooie plaats. Around town. En ze spelen ze lichtend voor, dus vandaag. Nee, morgen. Morgen, morgen 26 juli. Lichtend voor? Lichtend Waar ligt dat? wat? Oeh, jeetje, dan moet je zelf onder, even kijken uh, uh, op de kaart. voor. Ja, onder ja. <laughs> of boven voor. Ondervoor. Maakt het gewoon niet. Koeks, we uh, staan tien jaar, want in 2005 zijn ze ontstaan. Uh, Brighton Music College zaten ze met z'n allen op en toen uh, ontmoetten ze elkaar. En toen dachten ze, oh, we kunnen goed samenspelen. En uiteindelijk, de, de bandnaam, ik heb het snel even verteld, is ge, gebaseerd op een uh, albumtrek dat te vinden is op Honky Tonk, Honky Dory van Dive Bowie. Oh, oké. Okay. Yeah. Ja, ja. Dus, uh, Honky D Dory, oh, daar zie je een stuk staan. Het heet Cooks, de Cooks. De Cooks, oké. Okay. Ja, dus dat huh. zal wel iets met drugs te maken hebben, toch? Cooks, Ik denk aan Honky Tonk, denk ik dan weer aan, uh, aan de Rolling Stones. Nou ja, misschien... Oh, Honky Donk Woman. Yeah. Ja, maar dit is Honky Dory. Honky Dory. Yeah. Oh. Ja, nou dus kan je alles aan elkaar pakken. En ik, ik ja, op, het is gewoon één grote jacht. Praten jullie nu nog Nederlands? Of, uh... nee, ja, nee, we praten uh, over vroeger. Over oh, ja, ja. <laughs> ja, vroeger. We kunnen niet laten. We Maar Goed, nou ja, we, uh, stra town. Straks hebben we nog meer dingen die spelen. Maar wat speelt er allemaal hier in Zandvoort? Ik zie onder andere dat uh, Kids Fun Park is er. Ja, klopt. Ja, klopt. klopt. Ik heb langsgelopen, anders. het ziet er leuk uit. Het is even wel, anders en anders. Het is nu heb wel even, even het sorry Heb ik even gemist, wat, wat is het precies? Uh, voor, voor kinderen, te, uh, uh, en er is, je hebt uh, zo'n uh, uh, octopusje en dat soort dingen. Het is niet meer zo heftig als die andere die echt op de boulevard zelf stond. Doordat oh, okay. het zeezucht uh, wegging. En uh, ja, het staat er nu drie weken. Drie weken is lang, hè? Ja, ja, ja, echt lang gewoon. Maar goed, uh, ja, zijn ze, het zijn, een... uh, ze zijn ze zijn uh, gelimiteerd uh, uh, met een aantal die, decibels. Of van zo. die soort kermis is dat toch? Ja, ja. Top, ja. Dat van die leuke muziekjes. Uh, ja, goed, dat hebben ze nu op banden gelegd. Ja, dat je mag maar, maar één gek. muziekje draaien of zo, en niet allemaal verschillende Nee, gaan, daar word je altijd helemaal gestoord van. Echt, <laughs> dus alles uh, door kan kom je weer. Volgende tijd is weer ja. andere muziek. Oh, ik kan oh. helemaal niet tegen. Oh die Dat stijgt nee. me helemaal hoofd. gewoon helemaal. Goed. Maar ja, Mark, wat doe jij als je op vakantie gaat? Ik had hier een dame, en die heet Shannon Mills... en die ging naar Turkije en zat dus uh, voor 169 euro had ze betaald... om een onbeperkte daadlimiet te krijgen tijdens haar vakantie. Dat vind ik het al heel raar. 169 euro? Ja, dat vind ik al een flink bedrag. Uh, helaas werd hij een duur tripje, want de provider... O2, of Q2, ik weet niet wat het is. O2 is dat. O2. Die yes, stuurde provider. haar na afloop een rekening van 30.815 euro. <laughs> ah, en terug nee. in Engeland, nam ze contact gelijk contact op met O2. Wat heeft ze allemaal gedaan? Ja, nou, weet ik niet. Maar zij waren ook lichtelijk verbaasd van de enorme rekening... en beloofden haar een onderzoek in te stellen. Gelukkig hoeft ze nu alleen maar de kosten te betalen... die ze echt heeft gemaakt tijdens haar tripje... En dat is slechts 4014 euro. Slechts oh, ja. Wacht even. Heeft ze echt live per Ja, weet ik niet. Oto heeft inmiddels het data roamingbeleid aangepast. Wanneer je over die bundel heen bent, moet je ze zelf vanaf nu contact. Uh, voor meer data. Dat is dan toch wel weer aardig van ze. Maar ze had dus wel uh, gehoord dat ze eroverheen ging. Maar zij heeft toen de roaming uitgezet. Zo van dan is het klaar. Maar dan heeft ze serieus in het buitenland. Voor mij betaal je ongeveer 52 cent. Yeah. Per MB. En heeft ze 57 gig... aan internet gebruikt in het buitenland. Wat Dat is wel heel veel. Is dat niet een wereldrecord? Kan ze niet in de Guinness Book of Record komen? Ja, misschien wel. Dat zou je eerder denken. denken we, en en denk je, waar, waar is het over gegaan allemaal? Ja. Nou uh, Heb ze wel vakantie gehad? Zou, het is gewoon puur werk geweest. Ja. Ja. Ze zou, die telefoonproviders zouden daar best wel... gewoon dat als, als wereldrecord neerzetten. Ja. Hoogste telefoonrekening. En dan krijgen ze inderdaad ook... Want dan gaan mensen dat proberen reclaren. te breken. Ja. Ja, natuurlijk. Oh. Nee. Jij, jij hebt nu ook al van hoe ik kan ik dat breken? Hoe, hoe, ja, ja. Is... hoe lang duurt dat? Ja, want nou, een, nee. lang, hoe, zo, even hoe lang was je vakantie? Nou, dat stond er niet bij. Ik, daar, ik denk een week. Meestal gaan die Engelsen gaan een weekje naar Turkije yes. of twee. Kom maar, eens van iemand beelden af. Ja, ik moet even, dit moet ik even. Kom eens, nee, ik heb wel. Ah. Man, dat is echt niet van het scherm af te slaan. gewoon. Dan zit je op je, ja. op je, op je, op je op je klapstoeltje voor de tent. Alleen met dat ding in te drukken de hele tijd. Nou ja, ja, je moet lekker als... genieten en een boekje lezen. Nou ja, daar zitten mensen ook de hele met de neus in een boek. Ja, het is sowieso wel moeilijk. Want mijn mobiel is ook ooit eens gestolen. Uit mijn zak ah, vandaan gehaald. Ja. En ik had ook een, een datalimiet van zoveel. En je mocht zoveel minuten. En dat ding, ik had geen slot op gedaan. Dus ik kon hem alleen zo naar, naar rechts schuiven. Wii, en bel de hele wereld. En die ah. dief dacht ook, ik bel de hele wereld. Oh. Alleen, ik zou een waarschuwing krijgen. Als, niet, als ik meer dan 200 euro zou verbellen, weet je. Maar dat stuurde dus ze naar je sms. Uh, ja, ik weet niet. Ik heb er helemaal ja, geen ja. waarschuwing van gehad. Dus deze man heeft zitten bellen tot 700 euro. Ja. Binnen twee dagen. Nog niet eens geloof ik. Een anderhalf dag. En dat, dus dat moest jij betalen? Afrika. Ja, dat moest ik betalen, ja. ja. Uiteindelijk hebben we dat hoger gespeeld. En uiteindelijk ja, hebben ze gezegd, ja, klopt. Ja, wij hadden jou een waarschuwing moeten besturen. Na nou, 200. Dus, dus je hebt 200 moeten betalen? Ik geloof nog niet eens 200. Geloof ik, uiteindelijk hebben ze het nog, ze nog wel goed... Wat ook vaak gebeurt, dat ze... Um, dat ze zeg maar telefoons jatten en dan gaan ze dan naar, naar allemaal van die loterijdingen en oh, dat zo en op die manier kunnen ze heel veel geld verdienen. Ja en dan ja, ja. kunnen die rekeningen aardig hard oplopen. Dat uh, ik vond het ook wel vrij hoog. Ik moest ik wel een beetje schrikken toen ik dat de eerste keer Eerst dacht ik 100, gegeven moment kwam er nog wat bij, dan was het 600. Wat de fuck? Nou ik denk nou extra nu de vakantie. Uiteindelijk vond meters. mij dus. Ah. Moments penguins work it out. heet het? Oh nee, d Wave, sorry, niet Dan Wave. En toen zei heet hij dan Dan? Nee, hij heet Jackson Phillips. Bent uit één stuks, één persoon bestaat het maar. En toen dacht je mezelf, nou ja, Jackson Phillips is best leuk. Maar ik nee, doe het gewoon Daywave. Wave. Het doet een beetje denken aan surfen. Mark is straks ook op de surfplank te zien, kwart over tien. Ligt hij al in zee, tot een uurtje daarna wordt de wind iets te heftig. Hoe ja, kun dan je je herkennen? He? Ja, hoe kun je Mark, herkennen? Uh, ik ben zwart. Ah, dat uh, is een neger. Je bent zwart. Oh. ja. Oh Lekker. Ik vind het altijd zo deprimerend op mijn werk. Zeg maar ik hebben ook een donkere man rondlopen. En hij communiceert niet echt heel erg goed. Hij zegt altijd vaak een uh, ja. Hij zegt op alles ja. Maar oh, dat op is paar... wel makkelijk. Ja, dan komt hij ook wel in een aparte situatie terecht. Want een tijdje geleden kwam er een taxichauffeur bij zijn woonvoorziening aan de deur. En hij deed open. En uh, die taxichauffeur die zegt van, u bent meneer Jansen? Ja, zegt hij. Oh, nou komt u maar mee, ik heb een taxi voor u. Dus hij loopt gewoon een of zo achter hem aan, gaat in die taxi zitten. Dus hij wordt na, vanaf, wat was het, we uh, geloof ik, ergens Alk, Maar zo wordt hij naar Den Helder gebracht. En een Helder, uh, taxichauffeur doet de deur voor hem open, loopt naar het desbetreffende adres, belt aan. En die mevrouw doet de deur open, die zegt, hallo, zegt de taxifeur, ik heb hier meneer Jansen. Zegt zij, dan zeg ik maar meneer Jansen, dit is meneer Jansen, die ken ik helemaal niet. heeft dus die taxifeuur vraagt nog aan die meneer van, u bent toch meneer Jansen? Ja, dus het is soms <laughs> wel verwarrend. Maar hij komt nou ja, pas, hij komt regelmatig naar me toe. En dan, dan houdt hij zijn handen zo voor zich. En dan zegt hij altijd zo. Ja, zo. Zeg ja, hou eens even op. Vind ik zo deprimerend als negers naar me toe komen en die zeggen zo. Ja, en ja, dan, dan met een grote zes, uh, baar zo van, Nou, dat is Kijk, best wel groot. Dit is best wel groot ja, zo, hè? Hij wijst nu aan voor de kijkers thuis. Hij wijst nu aan ongeveer een halve meter. Een halve meter. Dus, uh, hmm. Maar het bleek bij dat hij iets anders mee bedoelt. Maar komt... Wat bedoelt hij ermee dan? Ja, dat was iets van televisie. Zullen we billen of zo? Zullen Zul... we billen? Nee. Het <laughs> was niet seksistisch, het ging over televisie. Je had zo'n grote televisie. Die zegt weer wat over jou dan, hè? Tuurlijk. Ja, Zal ik wel ja. iets over mij zeggen weer? Gooi ja. bij mij weer neer. hey dames en heren. Tijd voor berichten. Ja, het is een beetje raar. Het is anders dan anders vandaag. Want namelijk, op uh, een of andere manier... kan ik geen achtergrondmuziekjes instarten. Dus dan maar dit is toch ook een goeie? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja. Nou, Mark, heb wat? Ik heb een hele leuke zaal. Ja, ja? vertel. Mexico uh, uh, heeft heel veel obesitas. En, uh, obesitas Mexica's heeft heel veel obesitas. Mexico. Daar zijn uh, 47 miljoen inwoners hebben obesitas. De overheid uh, zet daarom stevig in op het bestrijden van overgewicht. Probeert mensen dus met beloningen te stimuleren om meer te bewegen. En wat hebben ze nu gedaan? Uh, ze hebben, er is een soort apparaat, bewegingsmachine. Uh, bewegingsmachine, Die hebben ze neergezet. En als je dus dienst kwarts maakt, hè, zodat je dan zo uh, heel diep door je knieën gaat... Ja? Uh, dan krijg je een bonnetje. En met dat bonnetje kan je dus Jesus. een pakje condooms kopen... He? of een gratis metroritje. Ja maar, je die, ja, maar als je die scores hebt gemaakt, heb je eraan geen zin meer. Dan heb je geen punt om nog even dat ding af te rollen. Nou, het stimuleert wel, want het uh, is een beloningssysteem, hè? <laughs> maar ja, wie dus geen condooms of een gratis ritje in de metro wil... Ja? kan ook bonnetjes sparen en drie bonnen leveren een stressbal op. En vijf bonnen zijn goed voor een stappenteller. Nou, dat is dus toch een leuk uh, idee. Ik vind het wel leuk. Ja, dat spreekt me ook wel. Ja, ik, oh, ik dacht dat je er eten mee zou kunnen kopen. Wil uh, ja, wil je eten? het allemaal in stand natuurlijk, hè? Ja, dan kom dan, je dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, nooit uit die cirkel vandaan. Ja, en ik vind ook het gratis metro ritje, denk ik weer van nee, ze moeten juist die metro niet pakken, ze moeten gaan lopen. Ja, ze moeten gewoon oh, ieder geval op, de, op de fiets. Ja. Lijkt me heel handig. En laat die, uh, die auto nog maar een keer staan. Dat uh, ik al heb nu een tellen op mijn telefoon. Dus, ik, dus als je denkt, waarom loopt ze en neemt ze nou steeds de telefoon mee, is er zo belangrijk? Ja. Nee, maar dan worden mijn stappen geteld. Oké. Okay. Nou, gisteren... Ik geef me af en toe ook even mee een collega die naar de wc gaat en uh, heb oh, er weer 100 ja. bij. Ja, tien minuten. ik heb nog nooit wel stappen gezet. Oef. Nou ja, gisteren ook opnieuw te horen dat, wat was het weer, 63% van Nederland is te dik of zoiets. Oh en ja, 14 of 15% of zo is echt, heeft echt obesitas. Oh. Gewoon. Sfeerde. Maar ja, maar wanneer is je nou obesitas? Als je gewoon inderdaad twee vliegtuigstoelen nodig ja. hebt. Ja, dat denk ik wel. He, want, uh, uh, ja. Ja. Bij jou hoeven we er niet over te twijfelen. Nee, ik, uh, ik, ik heb er echt last van. Ja. Ja, ik, ben, ik ben ook obvies. Ik, ik val echt onder overgewicht. Jij? Ja. daar nou, dat dat ben ik ook obvies. Dan ben ik echt zwaar op vergeleken maar, nee, maar mijn gewicht, zeg maar, He? met mijn lengte en mijn leeftijd, ben ik dus, het is wel net aan, ja? maar zit ik in het overgewicht? Ah. Oh. Dus nou, ik, uh, daar ben ik ook flink aan aan het sporten. En, ja, uh, ja, ja, ja. Hoeveel, ja. hoeveel kilo ben je te zwaar dan? Want ik zit zo over te kijken met naar je buik. Ik, uh, ik heb een buikcomplex. Ik he, ben, dat, uh, ik ben vijf kilo te zwaar. Vijf kilo? Oh, ja. oh ik denk dat de gemiddeld Nederlander nou, het wel Ik zes. Ik moet naar nou, ik <laughs> <laughs> Gelachen, ja. okay. maar, ik gelachen, Oké, ik moet weer naar de, naar de 75. Toe. Ja, dit is echt. Ah. Het is volstrekt onjuist. Ja, dat klopt echt niet. Dat moet je echt nou maar een hier heb je, je ook weer een ander artikel. Europeanen worden steeds dikker, maar de Nederlanders zijn de uitzondering op de regel. En wij sporten? Ja. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Ja, nou, ik, ik wil zeggen... En wij, en wij hebben Wilco, dus dat compenseert wel goed nou compenseert. Ja, Dat compenseert, ja. Wel. Ja, hij haalt ons gewild zwaar omlaag. Maar ik had wel laatst gingen we naar een lift, daar mocht 300 kilo in. En we waren met z'n vieren en we, yes. hij ging niet... Het stond echt zo'n weeggadje met zo'n pijl ja, Echt waar? Ja, we hadden echt zo van, oké, okay, nou ja, Ben dus ook groot, ik ben groot. En dan nog twee, ja, dan, <laughs> dan zit je al, dan gaat het al hard. Yes. <laughs> En uh, nu moest je de squat doen en dan uh, mocht je hem Dan hoog. Mocht je mogen, ja? Ja, okay. ja ik sta het een beetje aan. Toen bak het daar de fijn en ze op aanstaan. Ik vind het wel een feestje om hier te staan gewoon. Ik vind, vind het wel spannend of ik de weg terug uh, ja, ga overlegen. Want de windstoten gaan straks aannemen. En uh, ja, weet ik wel allemaal wat er allemaal gaat gebeuren. Hele hoge golven. Hele hoge golven van 2,50 meter 50, hoog, dat soort dingen. Goed, een plaat die ook wel aansluit bij al die beweging is de Chemical Brothers. En die heet Go.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 Het komt uit een heel bekend plaatje, maar vind het maar eens terug in je collectie thuis. Dat is bijna niet te doen. Chemical Brothers hebben er weer een leuke mix van gemaakt. Het heet Go! En ik stel het nieuwe Echo's en Bubberup, zo heet de nieuwe CD. Die ga ik even binnenkort even helemaal luisteren om te kijken of ik nog meer leuke dingen daaruit vandaan kan trekken. En je ermee kan verblijven op de zaterdagmorgen. Het is alweer half geweest, half altijd dus even het Zandvoortse berichten. En Marcus zei er nogal al, het is wel grappig te zien op de, de Zandvoortse krant die afgelopen woensdag weer door mat viel. Dat uh, Nick Meijer, die heeft namelijk wat Chinezen ontvangen in het raadhuis. En uh, voor, uh, voor hem hangt een bord. En op dat bord staan alle Chinese tekens. En hij kijkt ernaar zo van... Uh, wat ja, staat erop? Staat je niet voor lul? Uh, als je, hij als als bijbetrekking. Ja, ja als, je, als je de Zandvoortje Courant... Als je die thuis wil liggen, even erbij pakken. Moet je even de voorste foto bekijken. Ja. Dan zie je drie Chinezen zie je lachend zo dat ding vasthouden. <laughs> en zie Nick Meijer echt zo kijken van... Is, is, ja, wat staat is erop er? staan? Um, uh, Sukkeltjes staat er. Sukkeltje is achter het bord ofzo, of zo. Uh, ja, ja, nee, ja, goed. Ja, het gaat natuurlijk over... De, hij is de voorzitter van, uh, uh, van de Nederland, vereniging Nederland-China. Uh, handelsverdragen, weet je. Die proberen toch binnen te slepen. En in China is er nog best wel veel geld. Dus hij was daar al geweest. In een stad Zauhang. Vergelijk, ik spreek je het anders uit. Maar plus minus zo. Daar was hij op bezoek geweest. En nu kwamen ze hier. Ze spreken geen Engels en wij spreken geen Chinees. Dus ze moesten de tolken bij komen. En dan kwamen er promotiefilmpjes tevoorschijn. Dus uh, ik denk dat het wel een goede investering is geweest. Ja, Dat moet je dan maar van de tolken af, uh, uh, afwachten. of die het, uh, Ik heb daar nou altijd, altijd wel respect voor, hoor. Voor zo'n tolk. Ja het, het, het is, ja, het komt soms heel nauw om dingen goed te vertalen. Ja, maar je mag ook geen mening, niks geven. Nee. Je mo moet letterlijk vertalen. Je bent ja. echt een doorgeefluik. Ja. Er is geen, niemand die hoort dat je het niet doet, hè? Nee, maar, <laughs> maar je kan daar... Ja, dat is waar. Ja. ja, nee, maar ik heb laatst dus een film gezien, de familie uh, Bellier. Dat ging over doven. En, uh, en uh, een dochter van die doven, die was steeds aan het vertalen. En ze zat die vader te kankeren en zei, van nou, hij is er niet mee eens, zegt ze. Ja, maar ja, maar, te, maar <laughs> dat klopt met doven ook niet helemaal, want doven <laughs> kunnen natuurlijk op de lip lezen. Ja, maar ja. Niet allemaal hoor. Niet, ja, niet allemaal. Nou, ja, maar zei, allemaal. Zij, zij was helemaal, uh, zij is opgegroeid met die mensen, dus die wist precies wat hij zei. En uh, maar, dat is dan wel heel grappig, van, uh, dat je dan uh, een heel betoog. Je ziet er wat die kwaad is. Nou ja, hij is er niet mee eens. Maar ondertussen zat hij te vloeken. Ja, een dipl diploma diplomatieke antwoord. Ja. Uh, ja, ja. Om de contacten ja, je ja, je goed te houden. Ja, het ja, doet ook een beetje denken aan die, uh, die tolk. Was hij niet bij Barack Obama? Die Barack Obama aan het tolken was. En die er maakte een hele showtje van. En die deed hele korte gebaren ook. En was klaar. Oké. Okay. En uh, er was nog een hoop over te doen. Uh, Leuk. Ja, nou, en, ik vind het vrouw namelijk nou, ook <laughs> dove tolken tolk is of nou ja hij doet ieder iets met dove uh, kent die, die gebarentaal ook wel en ik zat ernaar te kijken die vindt, ja, dit klopt tegen van geen kant die, die, hij mist de hele zin en mist die gewoon dat doet hij helemaal niet nou, dat, nou, dat nou, is zo nou. bizar, want je, je hebt verschillende talen in het gebarentaal ja. dus Engels gebarentaal ken je als Nederlander gewoon niet Verstaan. Nee, het is weer anders. Nou, gedeeltelijk misschien wel. Uh, gedeeltelijk wel, maar niet ja. alles. Je ja. hebt natuurlijk okay. speciale gebaren speciale, voor speciale personen. Goed, maar we gaan weer terug. Ik heb het sorry. nieuws, want de traditionele wasdag is normaal altijd op maandag. Maar vandaag wordt die dus uh, gedaan door de folklorevereniging De Wurf... Uh, voor het Zandvoorts Museum. En het is dus van half twee tot half vier. Ja, het is, is, als het slecht weer is, dan uh, wordt het binnen gedaan. Dus het zit er dik in dat het binnen is. Ik ja, nee, maar ze gaan uh, echt met een tobbe, een vringer, flink boenen en ze zijn helemaal in klededracht en zo. Dus het is gewoon heel leuk om even te gaan kijken. Oké. Okay. En uh, ja, uh, dinsdag zijn er twee inbrekers actief geweest in het uh, vakantiepark Centerparks. Gebeurt vaak, uh, valt me op. Wat, wat valt er nou te halen in zo'n vakantiehuisje? Ja, veel. Want mensen die nemen hun hele digitale wereld mee. Uh, Oké, okay, maar dan moet het ook wel een vakantiehuisje zijn die bezet is. Want anders, ja, je nee, anders is. heb je er niks. Maar... Nou ja, na een melding om rond 18.30 uur. 30, uh, dat er twee inbrekers in uh, twee vakantiehuizen zouden hebben ingebroken. is de politie uh, polshoog gaan nemen. Vermoedelijk waren de verdachten toen al gevlucht. via de trap aan de burgemeester van Alphenstraat. Oké, okay, nou, volgende uur straks wel meer Sandvoortsberichten. en misschien hebben we ook wel hier en daar wat berichtjes die gewoon verdwaald zo voorbij komen natuurlijk. Net dus de Chemical en go, nu. Wolf Ellis Bros. Jump the floor Ik het echt een schattig plaatje. Dit. Kijk, je hebt wel uh, babypoeder gekregen. Eh, babymelk. Je hebt dan wel ergens een blik uh, weten op te snorren. Was de Chinese baby dan? Uh, dat weet ik niet, maar in Nederland schijnt sowieso mensen die een baby uh, geen borstvoeding geven. Dus die echt die babymelk nodig hebben. Met die blikken van Nutritia. Man, dat is echt moeilijk aan te komen. Nu worden ze zelfs op straat al be benaderd door een man die voor zo'n bus staat. Hé, hey, hey hey, moet je babymelken voor je kind? Even mee en soms lopen ook die mensen mee. Ze zijn ook nou, wel nieuwsgierig wat hij dan aanbiedt. En doen ze er nog bussen op? Die hele bus staat vol met baby. Met Elk bussen, ja, is... en uh, dan kun je er eentje kopen voor veel te veel geld. Natuurlijk, eh, het, ko het komt door, uh, door China, zeg maar. Die Chinezen, die ja? daar is een heel schandaal geweest. Dat de gif... Meijer heeft er niks mee te maken, hè, toch? Nee, nee, dat nee, nee, gelukkig ja, daar, daar, daar, daar heeft, daar daar heeft... niet. Daar is koeien in Oké, okay. mag je toch maar daar heeft gif gezeten in de in de. Zeg maar hun eigen merken. Ja. Die ze zelf hebben geproduceerd. Ja, daar zijn heel veel baby's aan dood gegaan. Dus die, uh, zij willen Europees... Uh, baby, Europees babymelk willen zij hebben. Zeg maar. ja, dus, dus als je Europese babymelk daarheen exporteert... kun je echt dik cashen. Maar ja, wel. al die Chinezen hier... er dus, zijn echt uh, supermarkten die gewoon... nee, maximaal twee pakken per persoon. Nog niet eens, geloof ik. Volgens mij is het één bus of één pak per persoon momentel. En ze gaat nu achter Bali ook plaatsen. Net zoals met de dure voorwerpen, weet je. Mag ik dat blik even zien? Ja. Dan mag je het even kijken zo. Wil je even tekenen? Met handtekening bij en dan mag je het meenemen. En sommige <coughs> mensen gaan met die maken een verkleedpartij van. Hè? Die gaan dus met zo'n bus reizen voor zo'n supermarkt. Gaan ze eerst gewoon met het haar los? En dan kopen ze een blik. We wachten ze even een half uur. Dus de haar vast gaan ze naar meten. Kopen ze een blik? Ja. Verkleed zich nog een keer gaan winnen binnen. Kopen ze een <coughs> blik? En dat proberen ze zo vier, vijf keer uit. Ja. Nou, ik ben een beetje tegenwoordig. Ik vind dat mensen eigenlijk gewoon zelf uh, borstvoeding moeten geven. Ik heb ja, laatst zo'n vreselijke documentaire ja, dit, gezien... over ja. al die kalfjes die geboren moeten worden. Dat alle koeien meer melk geven en al die babymelk gemaakt wordt. En dat was heel naar. En ik heb zo van, als het even kan... Want ja, precies. Eh, ja, ik wil zeggen, dit geeft heel veel druk bij vrouwen... die waar die de aansluiting niet zo makkelijk van... Uh, ja, ik moet ook eerlijk ja. zeggen, ik, ik ben een volle vrouw... maar ik had hele magere melk, dus ik, ik moest wel. Oké. Okay. Nou ja, ja ik ja. moet zeggen, met mijn vrouw en mijn kinderen ging het ook niet zo makkelijk. En ik denk, ja, van nature is dat toch altijd goed, goed geregeld, die aansluiting, weet je, als een koppeling. Vast. Ja, maar ja. Dat, dat was nog niet zo makkelijk. Nee, maar ja, vroeger had je ook nog wel eens dat je hier of daar een min had. Die vond het gewoon lekker een borstvoeding gegeven. En die nam er gewoon een paar uh, kinderen bij, weet je wel? Ja, oh ja, die kan je hem langsbrengen. Wanneer kan ik hem langsbrengen? Nou ja, regelmatig ja, toch wel. Ja, ja precies. <coughs> maar ja, dat ja, is als je uh, het een beetje op gang blijft houden, dan, dan kan je dat lang aan. Ik bedoel, uh, dan kan ja. je, uh, je hebt gewoon die kinderen. Uh, die hebben tot een zesde uh, nog ja. een borstvoeding ja, gehad. Ja, als ze dat al tandjes hebben en zo. Oeh, moet je er aan denken nou, dat zo'n jog heeft van die leeftijd nog aan je dingen lokt. Nee, en dan s'avonds nog die andere, die grotere. Ja, die naast je ligt. Ja, ja, goed. Ja, het is, weer, het is zaterdagmorgen weer, dus de, dat soort berichten komen ook weer voorbij. Dus je zit er totaal niet op te wachten. Third Eye Blind, never gonna let you go was de grootste. En wij zitten te wachten op weer een opvolger. Deze is aardig. Ik wacht op nog een veel betere. Maar ja, bij gebrek aan beter. Everything is easy. Dat zijn uh, hun woorden hoor. Roll it up En everything is easy. De hele leven is makkelijk. En uh, ja het is straks zonnig in Zandvoort. Mag je nog uh, twijfelen? Kom deze kant nog even op. Kan u nog? Nog net. En ik word uh, ik, ik, ik, ik, ik het eigenlijk een beetje teleurstellend. De afgelopen weken uh, natuurlijk de, de Nijmegense vierdaags is best belangrijk. Allemaal best wel belangrijk. Maar dan blad je gewoon die krant verder. En dan kom je erachter dat er een tweede aarde is. Waar? Waar? Ja, ja. ja, een tweede aarde. Oh, ja. Dat, oh, vind komt dan, dat vind je dan op pagina 3 of zo, weet je wel. En dan zie je een foto van, een, van onze aarde en een foto van die tweede aarde. Ik denk wauw. dezelfde ster, of nee, dezelfde uh, afstand van de ster tot die planeet. En die heet dan uh, Kepler 452B. Ik weet het zelfs uit mijn hoofd. Ja. Hoe, 300 hij? zoveel. Wat? Ik dacht 300 zoveel. Ja, 300, oké, okay, nou, dan dat zou kunnen. <laughs> Uiteindelijk, uh, ook weer gezien door de Kepler-kijker, geloof ik. Alles ja. heet Kepler, dat is lekker verwarrend. Maar... Ik, ik, heb de, ik heb de persconferentie gezien. Oké. Okay. En uh, hij is 1,8 keer de aarde ja. qua oppervlakte. Ja. En hij staat uh, uh, ongeveer even ver van de zon uh, als, als wij, zeg maar. Alleen die zon is wel twee keer zo groot. En het is ah, helderder. En helderder, ja, ja, dat had ik begrepen. Dus het zal daar wel heel licht heel, heel zijn, zeg maar. Eh, ja, ah, maar goed, het schijnt dat ze ook denken dat er water is. Ja. Dus alle, alle ingrediënten zijn er om leef te kunnen zijn. Omdat er, dat er ja, leven is. Het, het mooie, zeg maar, we hebben hem nu gezien vanaf een afstand. Ja. Maar ja, dat licht, hij staat zodanig ver, dat licht heeft er heel lang over gedaan. 1400 jaar? Ja. Oftewel, we ja? kijken dus 1400 jaar terug in de tijd. Daar zat ik ook over te filosoferen. Dus het wordt moeilijk communiceren. Als wij een boodschap nu sturen, krijgen ze die wat later. En als ze die weer terugsturen, dan zijn er waarschijnlijk wij al niet meer. Nee. Nee, dus dat is wel jammer. Er zit wel een storing op de lijn. Maar dat ontwikkelt zich ook. Ik bedoel, zodra we eindelijk die warp drive hebben geactiveerd... Ja, je hebt een je warp drive, ja. Ja, ik geloof er nog steeds in. Ja, oké. Okay, dat gaat gewoon gebeuren. Dan kunnen we er gewoon zo heen reizen. Is dat, is dat gewoon een, een reisje van een paar dagen? Uh, Juist ja. op vakantie naar Kepler. Uh. Het zou toch wel zijn als we erachter komen dat daar toch wel iets leeft. Dan is het nog maar afwachten of het uh, nog steeds leeft. Want het is 1400 jaar geleden. Dus daar de, en als zij als naar ons kijken, ze draaien die kijker ook bij. En denk hey, even kijken, op die kant. Hé, hey, daar is, daar is ook een planeet. Die is uh, iets kleiner dan die van ons. Want dezelfde is als wel afstand als, als, als de zon het hele radverland. Daar moet ook leven zijn. En dan kijken ze naar ons en zien ze dus ons nog in de berenvel uh, lopen, bijna zeg maar. Maar ja. ze zien ons in 600. Ja. ja. Ja, oh, heel apart. Ja. Dus ik heb ik deze maar een leuke gedachtegang. Ik ben wel erg nieuwsgierig Maar ja, niet de, wat de we vraag: dan, als er leven is, hoe ver is dat dan ontwikkeld? Ja. En, want misschien zitten zij nog wel in hun prehistorie. Ja, maar de zon is daar sowieso al 6 miljard jaar ouder of zo, geloof ik. Dat het is ik ik... bijna dood, joh, die zon daar. Ja, die, dat vroeg me al, als die zo fel is, is hij dan niet op het punt dat hij gaat, gaat uitzetten en dan uiteindelijk gaat hij imploderen en er wordt een zwart gat? Dat, is toch altijd de, theorie... dat zou toch ja. wel wat worden, hè? Ja. Dat, dat we dan eindelijk leven, weg. weg. Ja, maar dan al... zijn we zo ver dat we ergens anders heen kunnen. Ja, nee. Dat we eindelijk een planeet hebben gevonden waar leven is... die dan in één keer zo... Op... Oh, die is weg is. Ja, dat is allemaal een illusie. Dus he Het hele leven. Starten we straks zeg maar met... Oh, een, uh... Zo, filosofisch. <laughs> Starten we straks zeg maar met een reis daar naartoe. Een delegatie sturen we naartoe. En dan zijn we er bijna en dan kijken we door die kijker... en denken van, oh nee, hij is net opgebrand. Maar weer terug. Te laat. Te laat. Niet dichtbij. <laughs> ah. Net opgebrand 1400 jaar geleden. Ja, dat, is, uh, dat hadden we nog even niet gezien. De vaccines hier op de radio. 10 minuten voor 9. En uit Zandvoort Toepak leeft dat er met 10 uur straks meteen een goeiemorgen Zandvoort. Ja, dat zit ook om de gebeuren. Eerst dus minimal affection. Vaccines. In the world, the minimal affection. Can you give yourself. Ja hoor, ik geloof dat er al een missie op weg is. Op weg naar Kepler 452b. Ja. Sorry, ik had fout. Ja, mijn schuld. Jij ja, dacht 352b en dat is een heel andere planeet. Dat stelt niet ze wel voor, maar die zal er vast zijn. Want waar zal het er anders een 452b zijn? Nu is er ook een 350. Maar ja, de NASA is wel B. lekker bezig de laatste tijd. Ja, dat. Jupiter ja. uh, en. Uh, Pluto. Pluto, ja. Pluto was het, ja. Alle foto's gemaakt ja, het ja, toch even iets, ja, ja geldverslindend, maar uiteindelijk de techniek kunnen we wel weer gebruiken voor onze mooie mobieltjes. ja, onder andere en lekkere <laughs> matrassen en, uh, ja, en uh, zonnepanelen. Oh, uh, oh ja, ja. ja. er ja. komt er een hele hoop uit uh, <coughs> waar je niet bij stilstaat. komt nee. uit, uh, of de ruimtevaart of oorlog. dus ja. ja, oké. Okay. nou over de oorlog gesproken, ja. Turkije gaat zich ook in bemoeien met uh, ja. ISIS. Ja. Die gaat ook uh, bombarderen. En tegelijk pakken ze ook de Koerden er even bij. Ja. Nee? Maar de Koerden zijn toch ook tegen ISIS? Ja. Maar Turkije voert een eigen oorlog. Die vindt de Koerden moeten ook vrij klein blijven. Die zitten wel heel erg bij de grens bij Turkije. Dus de, de, de pakken we pakken gewoon alles in één keer. Overal in en hekelen en we gooien we wat bovenop. Ja. Dus nou... Ik ben benieuwd. Het ik zat gisteren ook op die kaarten kijken van hoe ja? groot Turkije eigenlijk al is. Het is best een enorm groot land. Ja, ik ja, heb het eigenlijk nooit geleden met Nederland. Nee, maar als je, nou, Nederland past echt wel <laughs> heel veel in. Ja? ja, maar als je dingen gaat vergelijken met Nederland, dan is bijna alles elk land groter. groot. <laughs> alles groter. Nee, maar zoals al die landen die eromheen liggen. Ja? ja, het is best wel lastig om zoveel grenzen te moeten bewaken. Dat, Dat is ja. Wij ja. hebben het ook met twee landen aan drie. ons been, Drie. drie. Ja. Luxemburg ook nog een toek. Ja, ja en zij hebben meer landen. Nou, Luxemburg ligt niet direct aan de Nee, ja. Nederland, Duitsland. Nou. Uh, uh, ja, en bovenaan... Uh, nee. Nee, nee, nee, Nederland. Nee, Nederland, Nederland. Duitsland. Duitsland. Ja, neder saxi daar zijn wij, hè? Ja, Luxemburg is een heel klein puntje wat er aan vast zit. Het drie landenpunt zo mooi om er even te zijn altijd. Ja, maar daar, daar zit Luxemburg die zit daar nog verder onder. Drie ja. landenpunt. Nederland, Duitsland... België. Ja, er dus zijn er toch drie. Toch drie. Luxemburg ligt niet vast. Oh, nee. Wij, nee. Oh, dus wel twee. We hebben er eigenlijk maar twee. Sorry. Ja. Ja. Ja. <laughs> Zo maar. Zeker weet. Sorry hoor. Ja, nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, Anders zou het de vierlandenpunt zijn. Nou, nou erover ophouden. Iets anders. <laughs> ja, nee. Ik, heb, ik, heb, ik ben nog bezig met het voorbereiden van de landenkeuze. En toen zag ik zomaar dat de three degrees, dat die gewoon nog on tour zijn. En ze, zijn, ze hebben 7 juli gespeeld Wacht in even. Brighton, in Engeland. Wie? Is dit echt de 3 Degrees? Ja, dat zien ze er nog goed uit, hè. Maar die, die rechter, die, dat is een donker, of nee, zo'n blank iemand. Ze horen toch allemaal donker te zijn, 3 ja, Degrees? Ja, ik denk dat hij misschien hetzelfde medicijn heeft genomen als Michael Jackson. Nou ja. Of het is de nieuwe, hè. De K3 is nu ook op zoek naar K3, hè? Toch? Ja. Komt toch? gewoon een hele nieuwe band. Misschien is het hier ook gebeurd. Nou, ik uh, ben nieuwsgierig. Ik vind ja. een, een, een jong bloed, dat ik. is wel goed. Ja, ja. jongbloed, zo ziet het er niet uit hoor. Nee, dit is dit geen jongbloed. Jong jong dit is geen jongbloed uh, hoor. Ze hebben waarschijnlijk gewoon iemand uit de vacaturebank getrokken. Nou, die is een beetje nou, voor, de, voor, de rest. Voor mij hebben ze er gewoon uit de graf getrokken. Nee, nee, nee, nee. Nou, nou, nou, nou, zeg, nou, nou, nou. Dat, dat moet echt worden gewoon afgestraft. Dat kan gewoon echt niet. Dat moet worden afgestraft, zeg ik. Precies. Oh, het geluid is er niet voorbij gekomen vandaag, dus dat moest maar weer eens gebeuren. <laughs> uh, een van de laatste plaatjes voor 9 uur. bij bij Toepak leeft in de zaterdagmorgen. Het betrekt. Gaat het regen gaat het waaien? Zet alles vast. Ja, de, de wind begint aan te trekken. Oh mijn god zeg. Hey. Wees gewaarschuwd. goed. Niet met de sleuren op pad. Ook de aanhanger, laat hem even op het pad staan. Maak het extra vast. Aan de boom of zoiets. Dan draai bij fijne muziek. Someone still loves you. Boris Yeltsin. Stepbrother City. Hoe is het? De band heet Someone Still loves You, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, wie was dat toch Wie was de president van Amerika? Nee, gek. Polen. Van Polen? Of was het misschien Rusland? Boris Yeltsin. Volgens mij van Polen. Nee, hij was van. Uh, nee, eh, natuurlijk, Boris Yeltsin was van uh, Rusland. Die heeft het toen overgenomen van Boris. Uh, nee, van uh, Gorbachev. Hij sprong toen op die tank. En dan sloeg toen, die, geloof ik, die man die op die tank stond of zo, was heel opstandig. Alleen jammer dat Boris Borzils niet van de fles af kon blijven. En uiteindelijk toch een beetje afgeleid. Maar hij heeft het wel goed overnomen van uh, Gorbachev, zeg maar. Die schijnt nu ergens nog te leven met een, uh, noem je dat, de kleine uh, uh, uh, uh, uit, Uitkeringje. Ja, dat, uh, hij krijgt niet veel meer, geloof ik. Dat is wel jammer. Dat is meer in Rusland. Ja, communistisch gebeuren. Hè? Dus dan moet je... Uh, ja, niet te niet breed leven, zeg maar. Loopt tegen 9 uur. Er zijn nog een paar berichten. Jij ja, kijkt, even kijken op Joris, Boris Jelti. Die ja, ja. kwam op een andere Boris terecht. Boris van de, uh, de MH17, zag ik dat je net even. Die militair. Die bij uh, de vliegtuigramp uh, aan betrokken was, dat was ook een Boris. Oké. Okay. Ja. Nee, maar hij, uh, hij was in ieder geval 98 was hij. Uh... Premier, was Prima of premier onder president Boris Yeltsin, inderdaad. Yeah. Ik was even in de war met die andere, die, die, die, die van Polen. Oké, okay, die je misschien die, die, ook Boris. Was ook dat was ook zo'n arbeider die toen echt het hele land op zijn kop kreeg. Oké. Okay. Weet je, leg -valenza, weg, je Valenza? Leg, Echt? Weg Wallenza! Ja, dat komt wel eens grappen. Ja, ja, Ja, ja, ja. Goed, we gaan even op naar het nieuws van negen uh, uur, geloof ik, hè? Ja. 9 uur? Nou, straks naar negen uur het overzicht wat er allemaal gebeurde op deze, deze dag...